Kees Groot met het NOS-journaal. De man die vanochtend inreed op een veiligheidsbarrière voor het Britse parlement... wordt verdacht van een terroristisch misdrijf. De antiterrorismeafdeling van de politie in Londen behandelt de zaak. De bestuurder, een zwarte man van eind 20, is in de handboeien geslagen en afgevoerd. Ooggetuigen zeggen tegen Britse media dat het leek alsof er opzet in het spel was. Twee mensen raakten gewond, maar niet ernstig. In het zuidwesten van Zweden zijn de afgelopen avond en nacht ongeveer 80 auto's uitgebrand. Niemand raakte gewond. In de steden Gothenburg en Trollhättan werden de meeste auto's in brand gestoken. Aangezien de voertuigen kort na elkaar in vlammen opgingen, sluit de politie een gecoördineerde actie niet uit. Mogelijk spraken de daders via sociale media met elkaar af. Op verschillende plaatsen werd gealarmeerde politie door jongeren bekogeld met stenen. Niemand werd aangehouden. De politie probeert nog de identiteit van de relschoppers te achterhalen. Een kwart van de ernstig zieke patiënten van GGZ-instelling GGNet in Gelderland... heeft een verkeerde diagnose gekregen. Tot die conclusie komt de instelling zelf, na onderzoek. De specialisten van GGNet vroegen zich af waarom behandelingen niet aanslaan. Daarom werden de diagnoses van duizend patiënten opnieuw bekeken. Daaruit bleek dat regelmatig zaken als een verslaving, autisme of een trauma... over het hoofd waren gezien, waardoor de diagnoses onjuist of verouderd waren. De patiëntenorganisatie verwacht dat andere GGZ-instellingen dezelfde fouten maken. De politie heeft gisteren in Geldermalsen een 20-jarige man aangehouden die zich met wapens had opgesloten in de schuur bij zijn woning. Hij dreigde die op te blazen. Via een livestream op Facebook uitte hij allerlei bedreigingen en ook was te zien dat hij een wapen in zijn hand had. Een arrestatieteam wist hem te overmeesteren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, maar geleidelijk steeds meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen blijft het waarschijnlijk droog met zon en stapelwolken. En het wordt 20 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen fidders.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 Lunch. Het lunchprogramma van CFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En zo is het alweer 14 augustus en hebben we ons zomerreces weer achter, achter ons gelaten. En we zijn er weer. Hallo. We zijn er weer. Gezellig. Hè? En we hopen u ook allemaal. Te... Ja, ja, ja, ja. Heb jij ze gemist die zes weken met, dat we het niet um, hadden? Ik zal heel eerlijk zijn. Nee. Ik wel. Echt? Ja. Oh, wat lief van je. Ik heb ze gemist hoor. Je hebt ze ja. echt gemist? Ik was zo blij vanmorgen dat ik denk: ga weer naar Zandvoort. Gezellig. Nou, ik had er wel ontzettende zin in dat ja. wel. Nou, maar oh. we vielen in zo'n heel andere wereld. We kwamen ineens in een Spaanse hitte. Het een heel andere sfeer. Nee, het was echt vakantie. Ja. Zo was dat. Is... Maar goed, we zijn er weer. En, uh, <coughs> en we gaan er gewoon weer tegenaan. Voor vandaag. En morgen. En donderdag. En uh, het hele team is weer compleet. Dus uh, hoe mooi kan je het hebben. CFM stand voor het luncht, dames en heren. En wij zijn natuurlijk... En voor de mensen die dat niet weten. Wij zijn natuurlijk overal te ontvangen. U kunt ons ontvangen op, in de Eter op 106.9. Dat is dan voor Haarlem, Bloemendaal, Overveen en zo. Uh, u kunt ons ontvangen natuurlijk via SIGO-kanaal 40, dat is voor Noord-Holland. En voor de rest, voor de, uh, in Zandvoort natuurlijk op de kabel 104.5. En, uh, en pff, in de hele wijde wereld, dames en heren, kunt u ons ontvangen via www.zfm-live.nl. En dat werkt het beste, dat moet ik dan wel even zeggen, via Chrome uh, of via. Uh, hoe heet dat ding ook weer? Firefox, ja. Andere browsers doen dat geloof ik niet zo goed. Maar in ieder geval die wel. En dan weet u dat weer. En dan zijn we er weer. Nou, wat doen we doen het programma precies zoals vorig jaar. Er zijn een paar veranderingen, kleine veranderingen. Uh, Artiest in het licht. Ik ga er geen tien meer doen op een dag. Behoudend uh, bij één wat mij betreft. En misschien één wat de sidekick betreft. En daar blijft het dan bij. Want het gaat zo ten koste van onze eigen leuke muziekkeuze. Al die artiesten in het licht en zo. En er zitten vaak mensen bij die. Nou ja, waar ik helemaal niks aan vind. Dus. Uh. Maar vandaag hebben we er een hoor. Ik heb er een uitgezocht. En. Uh, die is hartstikke jarig vandaag. Die wordt 77. We hebben we de volgorde ook wat omgedraaid? Tenminste, ik. En aangezien ik de, de techniek doe. Is dat morgen ook zo. En overmorgen ook zo. <laughs> ja, we hebben de 3-in-1 wat naar voren geschoven. Die komt gelijk na de intro. En daarna de artiesten in het licht. En, uh, nou ja. Voor de rest hebben we onze vaste onderdelen vandaag natuurlijk. Het regio nieuws om half 1 en half 2. En uh, ja, daar blijft het bij. Moeten we voor die dinsdag nog even wat Komt er fysiek? nog een receptje binnen? Oh ja, er komt nog ding. een receptje binnen. Ik denk dat dat moet even helpen herinneren. Want het is ook zes weken geleden. Ja, natuurlijk. We hebben het recept. Straks nog Ja. Dan moeten we nog even, even, even... even Angela een, opstoken. Ja, even, even, een, is even, even een reminder. Zoals dat <laughs> die is dat natuurlijk na nou, zes weken ook vergeten, die routine. Nou, kan ik me voorstellen. Hé, hey, zullen we maar van start dan? Laten we gewoon van start. Gaan. Zullen we Met het maar doen, hè? Ja. Ik ja. wel, we doen het gewoon. Drie in één. En die is vandaag van Pieter en Gordon. Ja, ja. Dope said to her how'd you like to be a star you're a girl who could go far specially dressed the way you are she smiled at him gave her pretty head a shake that was lady g's mistake hey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 floor Doesn't need it long anymore Peter en Gordon, wat een leuk stijl, hè? zo uit uh, de jaren zestig en zo, toen, het, uh, toen zij zeer bekend waren. En dat was niet toevallig natuurlijk, want ja, daar hadden de Beatles ook weer de nodige invloed op. Omdat Paul McCartney toen de tijd verkering had met het zusje van, uh, van Peter Asher, Jane Asher. Ja, en dan doe je wel eens wat voor je, voor je zwager. Hè? Ja. Zo, ja, zo gaat dat nou eenmaal makkelijk als je dan zo'n zwagentje hebt. Goed, de gasten zijn allebei geboren in 1944 en hun allergrootste hit was natuurlijk het prachtige World of Love, wat een wereldwijde hit werd en wat geschreven werd. Natuurlijk, hoe kan dat ook bijna anders? Door John Lennon en Paul McCartney. Uh, tweede nummer, dat was een Buddy Holly nummer, dat heette True Love Ways. En het laatste dat ging over die dame die op een paard zat, slechts gekleed in haar haar en voor de rest niks. En eh, daardoor dus wereld bekend werd. Lady Godiva. Nou. Ik zie mij dat niet doen. Zo op een paard gezitten. <lacht> Daar heb ik er ook het haar niet voor. Maar goed. Dat is een ander verhaal. Goed. Eh, we zijn begonnen met de 3 in 1 dames en heren. En we gaan door met de artiest in het licht. En eh, ik zei het al. Ik, ik ga het er zelf een zoeken. En onze site, misschien dat Beb er nog een vindt. Die ze leuk vindt. Of vandaag. Maar uh, de sidekick doet de andere. En uh, daar, daar houden we het dan bij. Gaan we geen tien meer doen of zo. <lacht> nee, doen we niet meer. Dus uh, gewoon twee. Twee we zelf. Heel erg mooi. En heel erg goed. En daarvan doen we dan twee liedjes. Hoe vind je dat? Dat vind ik wel heel mooi. Ja, ja toch? Ja. Dan komen ze wel echt helemaal aan. Ja, dan komen ze, staan ze echt in. Ja, ik bedoel, het heeft geen zin om zo'n artiest hierheen te laten komen. Want die moet hier in het licht gaan staan natuurlijk. En het ja. heeft geen zin om dat voor één liedje te doen. Doen we niet. Nee, doen we twee niet. Twee liedjes dus mooi. Dus ze doen er twee. Ja. Nou, de artiest vandaag is een meneer die al heel lang actief is. Hij is 77 jaar geworden, maar liefst. En hij uh, werd natuurlijk vooral bekend door zijn toetreden tot de band The Birds. In uh, 1964, 65 of zo, daarom trend. En uh, daarna natuurlijk met Crosby, Stills en Nash. En het gaat om Crosby. Want die is jarig vandaag van harte gefeliciteerd, David. Nou, daar komt hij dan, hè. Artiest in het licht. Woehoe! Dat is leuk. Artiest in het licht. En het liedje heet Music is Love. Almost cut my hair It happened just the other day getting kind of long. I could have said it wasn't in my way, but I didn't, and I wonder why. I feel like The flu for Christmas And I'm not feeling up too far It increases my paranoia It's like looking at my mirror and seeing a police scar Geweldige nummers van uh, deze rasartiest. Uh, David uh, Crosby. Nou, zijn carrière, dat, uh, dat weet u. Hij begon natuurlijk in uh, The Birds. Tenminste, of, uh, als bekend daarvoor had, deed hij natuurlijk ook al wel wat dingen. Maar <coughs> hij uh, trad op een gegeven moment uh, toe tot The Birds. En uh, maakte daar een aantal hele grote successen mee. Zoals Mr. Tambourine Man, All I Really Want to Do. Uh, natuurlijk Eight Miles High en uh, dat soort dingen. En uh, toen verdween hij. Uh, ...en uh, trad hij later uh, eerst alleen op met Steven Stills... ...en daar voegde Graham Nash zich dan bij. En dat werd het legendarische trio Crosby, Stills en Nash. En uh, bij de live optredens die de gasten deden deed ook Neil Young al mee... ...en op de tweede album van dit stel, Deja Vu natuurlijk... <coughs> ...daar uh, deed Neil Young ook mee een, in een paar liedjes. Nou... Voor de rest uh, en, uh, ja, een band die heel veel uh, reunieën beleefd heeft. Dan weer uit elkaar, dan weer bij elkaar, dan weer uit elkaar, dan weer bij elkaar. Daarnaast deed hij ook nog dingen samen met zijn zoon. En, uh, en kortom, de man is, uh, en hij is volgens mij nog steeds actief. Uh, met Graham Nash komt het nooit meer goed. Want hij schijnt uh, uh, een rotopmerking over Graham Nash zijn vrouw gemaakt te hebben. Waardoor Graham Nash zo boos is geworden dat hij nooit meer met hem op een podium wil staan. Dus dat is voorgoed verleden tijd. Nou ja, het is jammer. He? Vind je niet? Ja, ja. Ja, ja. ja. Vind ik wel. Goed, oké. Okay. Uh, heb je al nieuws? Ja, ik heb al wat nieuws. Er is wel wat nieuws in Nou, wereld. weet je wat? Dan gaan we gewoon het nieuws doen. Hoe vind je die? Half één. Oh. Stipt, jongen. Nou, is het goed begin, hè? He? Ja, ja, ja. Nee, het Even is goed. nog niet voor. Nou ja. Goed. Goed. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. De komst van woningen op het oude PWN-terrein langs de zeeweg in Overveen staat op losse schroeven. Waterleidingbedrijf PWN wil het terrein vrijhouden voor drinkwatervoorzieningen... en weigert het evigdurende erfpachtcontract voor gebruik van de grond met de eigenaar Cobraspen te beëindigen. Dit contract is in 2004 afgesloten met Cobra Span, die op het terrein wat zij Rijnwaterpark doopte woningen wil bouwen. Als PWN vasthoudt aan het erfpachtcontract lijkt dit onmogelijk... want drinkwaterwinning en woonfuncties zijn onverenigbaar. Een stuk gevel van een flat op de hoek van de Ostadenstraat en de Spaarnestraat in Hermuiden is maandagnacht naar beneden gekomen... Het neerkomen van de stenen maakte zoveel herrie dat bewoners rechtop in bed zaten. De brandweer weer heeft later nog een brokstuk kunnen verwijderen voordat deze ook naar beneden zou vallen. Ook een tweede strookstenen bleek zwak te zijn. De politie en brandwoord hebben de straat afgezet en gaan dinsdag, dat is dus vandaag, bepalen wat er met die strookstenen gedaan kan worden. Dat is dus nog eens wat anders dan vallende sterren. Een man op een scooter is maandagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk met een lijnbus op de zuid in Hoofddorp. De scooterrijder kwam onder de bus terecht. De man wilde rond 20 uur de busbaan langs het Ridderburgpark oversteken toen hij in botsing kwam met een bus. De man kwam met zijn scooter enkele meters verderop tot stilstand. Hij kwam bekneld onder de bus te liggen. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te bieden en het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht zou ja, toch zeggen, een busje hier niet altijd zou over het hoofd? Ja, ik zou het toch zeggen. Traumahelikopters worden tegenwoordig wat sneller ingezet. Zo is er ook nog op zondagavond hier in Zandvoort, 12 augustus, een traumahelikopter ingezet toen er een mevrouw zwaar gewond raakte door een val van de trap. Rond 22 uur kwam het slachtoffer ten val in een woning aan de Oosterparkstraat te Zandvoort. Gezien de ernst van de verwondingen is naast de tweetal ambulance dus ook. Het traumateam uit Amsterdam opgeroepen, wat met de traumahelikopter kwam en die landde even verderop in de duinen aan de ingenieur G. Friedhofplein. De Artsen en de verpleegkundigen zijn door de politie naar de plaats des onheils gebracht. Het slachtoffer is toen gestabiliseerd en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de situatie is tot op heden geen uh, meer nieuws bekend. De westelijke randweg wordt wegens onderhoudswerkzaamheden aan de spoorbrug voor één strook afgesloten. De N 208 ter hoogte van Overveen wordt afgesloten tussen 16 augustus tot en met 1 oktober. De gemeente Bloemendaal laat weten dat het om schilderwerk gaat en dat er in de spits enig opent houdt. Voor het verkeer kan worden verwacht. Tot zoveel wat regionaal nieuws voor vandaag. 14 augustus half één. ZFM luncht.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 De wind draait uit het noordwesten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt vandaag naar waarde rond de 21 graden. Vanavond en de komende nacht blijft het droog met een mix van wolken en opklaringen. Dan koelt het af naar 17 graden. Morgen schijnt de zon flink en blijft het droog. De wind waait dan matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten. Dan stijgt de temperatuur naar ongeveer 23 graden. Donderdag wordt het zomers warm met temperaturen van 24 naar 25 graden. En ook in het weekend wordt fraai zomerweer verwacht. Vrijdag blijft het weer wat droog. In de polaire lucht wordt het overigens in die vrijdag ertussenin niet warmer dan 21 graden. Maar de zon komt dus nog met een release. Tot zover het weer. Zuidkijk Op We niks. We hoorden niks. Dat waar is, is je liedje nou? Ja, dat weet ik niet. Oh, wat vreemd. Zo'n een mooi liedje. Ja. Ik hoor niks. Nee. Nou, we zoeken het even uit. Uh, doen we eerst even een andere pad. En dan doen we zo meteen het liedje van de zijkant. Oké. Okay. wel John Hyatt. Jawel. En dat swingt wel lekker. Memphis in the meantime. Ja, en als iemand dan het geluid uitzet... van de computer en dat mute... Ja, dan hoor je natuurlijk helemaal niks. En dan nee, ja. is het zielig. Dan zit je met het liedje van de sidekick. En, uh, ja. ja u, en, de, en daar is het toch wel wat verdroevig mee. Ja. Het liedje is vandaag van Rita Franklin... om wie wij ons zorgen moeten maken. Ja. Arita is ernstig ziek. Ja. En uh, voor deze Queen of Soul dan toch nu maar... Ain't uh, No Way. Oh, dat is, het, dat is mijn lieveling. Oeh, is het? Ja, dat is mijn nou, lievelingsnummer vandaag. Ook voor jou, Ruud. Met haar zusje Caroline. Oh. Wij, wij als oude Soul-liefhebbers. Ja. Nou. Vandaag, vandaag voor Arita. Met Arita. Laten we maar horen. Sorry, mijn fout. Het knopje verkeerd. Nu nee, doet hij het. Ja. Arita. Van het album uh, Lady of Soul. En uh, Lady Soul. Of Lady Soul. Soul ja. Queen, ja. En Soul, nee, Lady Soul heet het geloof ik. Nou ja, maakt er niet uit. In ieder geval een prachtig album. Het gaat niet goed met haar. Ze ligt, uh, ze is, uh, ja, ze ligt op sterven, dacht ik. Als ja. ik het goed bericht uh, goed begrepen heb. Ze is uh, 76. En uh, nou ja, het bericht zal binnenkort wel komen. Maar uh, haar stem zal altijd voortleven. Want... Is er ooit een betere soulzangeres geweest? Nee. nee. Hmm, vinden wij van niet. De Queen in geval, of soul, ja. Ja, in principe gaat dat niet dood. Haar muziek zal nooit doodgaan. Nee. En uh, Dit komt van uh, uh, Lady Soul, het album. En die prachtige hoge stem op de achtergrond. Beb, dat was haar zusje, Caroline. Ja, Caroline wat ja, Een hele hoge stem. En ze had nog een zuster, die had een hele lage stem. Dat was Irma. Ja. En uh, daar kan jij ook wat van zingen. Zing eens. <laughs> Burma van de Beroemde Peace of My Heart. Ja, jouw lijfliedje. Urma is er ook al niet meer. Nee, die is er ook, nee, ook al nee, niet meer. Nee, nee, nee, nee. Goed, nou oké. Okay, um, we hopen dat het nog even duurt. En um, in ieder geval haar stem zal voortleven. Rita Franklin. En hey, wat gaan we nu doen? Nou, zullen we doen een plaatje doen? Ja, leuk plaatje gewoon. Hallo. Well. Stay me. Sing me an old fashioned song. Bring me back in my mind to a time where my memories all come from. A Good old-fashioned hand clapping, knee slapping, foot tapping song. Shoe fly, don't bother me. Shoe fly, don't bother me. Shoe fly, fly, don't bother me. I don't want your company. Flies in the buttermilk two by two. Flies in the buttermilk. Shoe fly, shoe. Flies in the buttermilk. Skip to my Skip to Ja, ja, Billy Joe Spears was dat. En uh, die kennen we natuurlijk ook weer van een aantal country en western liedjes. En uh, dat het heette Sing Me an Old Fashioned Song. Het is hetzelfde tempo, maar een heel andere artiest. Dat we wel. Er is een feestje in de kroeg. Ja. En iedereen is aan het dansen. Alain Clark lange avond voor de boeg. Samen met Jan Smit. Het is nog veel te vroeg. En Kenny G. Voor mij is het genoeg. Want ik wil slapen. Handdoek in de ring. Slapen. Want dit heeft echt geen zin. Ja, ik wil slapen. Dus hopelijk tot gauw. Want als ik dat dan doe, dan wel met jou. De glas. En ik nog bij de eerste ronde, deze nacht begint nu pas. Jij haalt je make-up uit je tas en ik denk alleen maar aan mijn jas. Want ik wil slapen, handdoek in de ring, slapen. Want dit heeft echt geen zin, ja ik wil slapen.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 en zij willen slapen. Nou ja, oké. Okay. Was het een woeste nacht geweest dan? Ja, dat denk ik ook. Als je mij nu uur Smidders wil slapen. Oh. Dat is wel wat wel geweest. Glenn Faria, zo was dat. En uh, verder uh, Jan Smit natuurlijk. En onze eigen standwoord, uh, uh, Alain Clark natuurlijk. Uh, het is wel een lekker liedje. Ja, toch? Heel leuk liedje. Jij zat te lachen zo. Maar, maar blijft u nog even wakker? Ja, ja, ja, ja. Jij zat te lachen. Ik zat te lachen, want eerlijk gezegd, ja, ik wist dat niet van Alain. Nee, nee, hè? Dit liedje, nee. Elle heeft heel veel Nederlands gedaan, weet ja, je? Ja, ja, dat wist ja, ja. ik wel, maar dit. Uh, dit Zijn is mijn allereerste uh, plaatjes waren in het Nederlands, totdat hij met Father and Friend kwam. En toen was het helemaal anders natuurlijk. Ja. Maar goed, uh, even kijken hoor. Dit is. Uh, oh, dit is Paul Simon, ja. One man's ceiling is another man's floor. There's been some hard feelings here About some words that were said Hard feelings And what is wrong There was a bloody purple nose And some bloody purple clothes That were messing up the lobby floor It's just apartment house rules So all you apartment house fools Remember one man's ceiling Is another man's floor One man's, floor. One man's ceiling Is another man's floor There's been some strange goings on And some folks have of a man's floor of man's floor One Another man's floor. Ja. En iemands plafond is een andermans, is die andermans vloer. Ja, ja, ja. Heel filosofisch. Ja, he? maar dat geldt wel alleen als dus je in de flat natuurlijk. <laughs> ja. Want het plafond ja. van mijn woonkamer is niet, van de, is niet een man's vloer. Want <laughs> dat is ook van mij wat erboven zit. Ja. Ja, maar hij bedoelt het heel filosofisch. Ja, natuurlijk. One man's ceiling is another man's floor. Goed, Paul Simon, ik, uh, het staat in uh, Release Radar. Dus ik weet niet, uh, ik zal nog kijken of ik nog wat informatie erover kan vinden. Dit is Manhattan Transfer. Ah. Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. You get your kicks on Route 66. Well, now you go through St. Louis, Joplin, Missouri. Janice, now you'll see I'm a real low no. Gallup, New Mexico Flagstaff, Arizona Don't forget we're known Oh mm -hmm. uh -huh. Van die Manhattan Transfer geweldig kwartet. Wat uh, fantastisch close harmonie kon zingen. Echt helemaal geweldig. Route 66, een oud liedje van meneer Troep. Dat wij kennen in heel veel uitvoeringen. Onder andere van, uh, nou ja, Natalie Cole ken ik het. Uh, ik ken het van, uh, Herm uh, van uh, Herman Brood ook nog, ja. En uh, nou ja, van wie niet, van de Rolling Stones kennen we het ook nog. Ja, ja. We kennen het van heel veel mensen. Maar dit was de net Nathan Wij gaan u meenemen naar het NOS Journaal. Van 1 uur. Dus ik zou zeggen, tot zo. Aan de andere kant van het nieuws. Nou.